Met het, NOS het overleg over de crisis in Oost-Oekraïne was constructief. Dat zeggen woordvoerders van president Poetin, de Franse president Hollande... en de Duitse bondskanselier Merkel. Hollande en Merkel spraken in het Kremlin urenlang met Poetin. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring... over de uitvoering van het bestand van Minsk. Dat gaat over een staakt het vuren tussen het Oekraïnse leger en de rebellen. In september werd het verdrag overeengekomen, maar het werd niet nageleefd. Een drugslaboratorium dat in Den Bosch werd ontdekt heeft mogelijk een tweede leven geëist. In een ziekenhuis in Tilburg overleed een man die de woning heeft bezocht, meldt het Brabants Dagblad. Vermoedelijk heeft hij chemische dampen ingeademd. Het drugslab werd donderdag ontdekt in een flatwoning. Daar werd ook de eerste dode gevonden. Mogelijk werd er speed gemaakt in het huis. De politie wil niet zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Biologische kippen en kippen van vrije uitloopbedrijven mogen zondag voor het eerst in drie maanden weer naar buiten. De ophokplicht voor pluimvee wordt dan opgeheven. Pluimveehouders moesten hun kippen maandenlang binnenhouden om besmetting met vogelgriep te voorkomen. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd naar B-min. Dat houdt in dat beleggers grote risico's nemen als ze investeren in Griekse staatsleningen. Volgens SMP houdt de nieuwe regering van premier Tsipras zich niet aan de afspraken met geldschieters. Dirk Kuit lijkt op weg terug naar Feyenoord, meldt AD Sportwereld. Volgens de krant heeft de 34-jarige Kuit een contract aangeboden gekregen voor één seizoen. Hij speelde sinds 2003 enkele seizoenen voor de club uit Rotterdam. Daarna ging Kuit naar Liverpool om in 2012 over te stappen naar het Turkse Venerbahce.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 pa <laughs> they call me. pa Hier bij ZFM en Jazz Klein, Real Love. En ook nog Jesse G en Who is Laughing Now. In de studio, niemand minder dan. Nou, zeg je eigen naam maar eigenlijk. Uh, uh, <laughs> <laughs> Dat is lang geleden. Dat is, uh, <laughs> Nou, niet op mijn eigenaam, ja, mijn eigen naam zegt ik niet zo vaak natuurlijk. Maar, uh, nee, ik ben Edwin Keur. Goedenavond Edwin Keur. Ah, ja, goedenavond. Uh, hoezo is het lang geleden dat jij achter een microfoon hebt gezeten? Uh, nou ja, ik ben in 2001 gestopt bij CFM. Dat is echt alweer heel lang geleden. Ja. Ik reken even snel uit, 14 jaar en dat zonder bedrijfseconomie. Nee, dat is heel goed. Um, en, um, maar een lid van het eerste uur. Uh, ja, klopt. Ik had net mijn medewerkerspas ingeleverd. Ja. Ik had nummer 1. Nummertje 1. Ik heb waarschijnlijk zelf de pasjes gemaakt. Waarschijnlijk dus dat, wel. Uh, nou, dat was een leuk proces. Zo eerlijk denk ik dat Kan mee. ik dan ook wel weer voorstellen. Hé, hey, en um, wat heb je gedaan in die uh, jaren voor CFM? Uh, nou, in het begin zat ik bij de pira piraat, zeg maar, met uh, Rob en uh, Oh, je bent Niels. nog illegaal bezig geweest dan? Ja, oh. zeker. Ja. Maar toen heette ik ook Edwin de Wit, dus toen was ik eigenlijk iemand anders. <lacht> ja. Dus dat scheelt. Uh, in het begin uh, haalde ik heel veel uh, jingles. Ik, hey. Daar deed ik erg veel, uh, uh, stak ik erg veel tijd in. ja. En, uh, ja, wat nog meer? Ja, van alles. Veel programma's. Oké, okay, dus je hebt ook veel programma's gemaakt. Ja, heel dus, veel. A, dus ja. als ik nu, uh, Als ik nu aan jou vraag om een plaatje aan te kondigen, dan zou dat geen enkel probleem moeten zijn. Nou, geen idee. Zullen we het eens proberen? Nou, prima. Welke ja. plaat heb je voor me? Lady, en, of, uh, Lady van motjo Oh, dat is een hele oude. Dat is een hele oude. Oh, Waarschijnlijk zat jij hier toen nog. Ja, ja nee, ja. nee, dat denk ik niet. Ah! Kokje. Goed, nou, ga je gang. Hier is, uh, Lady van motjo ...met Lady van Mocho. Heel professioneel, uh, aangekondigd net door Edwin de Wit... ...volgens de jingle. Uh, je, je, je hebt een cd heb je meegenomen. Ja, ik heb even een uh, kleine greep gedaan... ...uit uh, de jingles die ik heb. Ja? En, en, het, uh, en dat heb je op cd Die heb ik even op cd meegenomen, ja Het is sowieso voor mij heel lang geleden dat ik überhaupt iets met de cd heb gedaan Dus ik hoop dat het goed gaat um, Dit is een jingle uit de oude doos Wat kun je het komende zomerseizoen Met je radio doen uh, Ik zou hem gewoon uitzetten Maar je kan hem ook gewoon Opbergen Je kunt ook uw radio van zeven hoog Naar beneden laten vallen En kijken hoe sterk die is Oh wat zielig Ach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 Dankjewel voor het meenemen. Ja, graag gedaan. <laughs> deze is van uh, Henry Luchtmeijer, heeft deze ooit gemaakt. Henry Luchtmeijer. Ja, Henry. Die, die is ook een, uh, een oud-medewerker van, medewerker van uh, CFM. Die krijgt van Buma krijgt een paar eurocent bijgeschreven. Kijk eens aan, ja. hij is helemaal blij met je. <laughs> Lady Ant, we bellen hem zometeen hier naar Ian Carey, Timberland, Amnesia. Here we go.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 All wrong. I think that I don't. I think I think you got me all wrong. Oh,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 25 uur marathon, die luistert naar de nacht Lady Antebellum, I run to you En ook Ian Carey samen met Timbaland Amnesium Met Kisha Ja, in hideaway. Zometeen, dan gaan we even bellen met niemand minder dan André Tronck. Ook Alexandra Stennen komt eraan. Ja, dat is de titelsong van Fifty Shades of Grey. Ja, het is nacht, hè, dus dat mag. Eerst het weerbericht, Edwin. Hi, um, het weer, komt-ie. Ja. Um, eerst vrij helder, in de loop van de nacht uh, nevel en lokaal mist. Halverwege de nacht volgt er vanuit het noorden lichte IJssel minima uh, tussen min 2 en min 5 graden. Brrr. Nu al koud. Uh, morgen bewolkt met soms wat motregen en eerst wat lokaal ijzel In het zuiden nog wat zonneschijn. De temperatuur stijgt dan naar 3, tussen de 3 en de 8 graden. En zondag zijn er wat opklaringen afgewisseld met wat buien en hagel. Bij een noord- uh, noordwestenwind. Nou, stevig. Nou, komt best goed. Uh, het wordt dan uh, zo'n uh, 7 graden. Ah, je hebt het nog niet verleerd in ieder geval. Kijk eens aan. Hé, hey, dankjewel hè. Hier is de Ellie Golding. Super sexy ah Je suis trop dedans moi comme toi moi mon soldat vanilla chocolat Oh, oh, oh. Yeah, uh, she's a little bit off call and i'm mad as fuck off Hey skin like cocoa, cola fant féminin latin coming bold uh, Oh say more story, huh, like lad and bonnie Oh uh, about the money you got more fresh like alley ganny shoot about this yo comme ça je ne comprends pas qu'est un, paquet, un paquet. I'm you're bad, I'm a monster. You're not a paquet, a paquet, of chocolate, the chocolate, yeah, ladies and gentlemen, the chocolate, Mr. Nella the chocolate, Alexandra. Mm -hmm. Dit is de CFM Zandvoort, voor de Nachtschift. Je hoorde Alexandra Stenning Connector, Vanilla Chocola. Vanilla Chocolat. En ook Ellie Gouding van Fifty Shades of Grey. Love me like you do. Nou, André, ga jij naar de Fifty Shades of Grey of. Uh... <laughs> uh, dat zit er niet in, denk ik maar... Nee, nee, maar waarom niet? Uh, ik zal het wel weer te druk hebben. En uh, ja, het is niet echt mijn muziek, toch? Nee, maar het gaat toch om de film. Het is gewoon porno, André. Ja, dat is ook lekker. Maar. <laughs> Dames en heren, aan de telefoon, André Pronk! André! Hey, en dan ga ik natuurlijk meteen naar jou vragen. Vertel even een mop. Een mop? Een mop. Een mop. Uh, ja, die, uh, jij kent hem al, maar de luisteraar nog niet. Wat is de overeenkomst tussen een vrouw die gaat inparkeren en de kerstman. Ik heb geen idee. Ho, ho, ho, ho! <laughs> Godverdomme zeg. Maar. Ja, hey, had je die ze, ze, ze blijven flauwen, maar toch leuk. Goed. Ja, Roy wou het vragen volgens ja, mij. Ja, André, had je die niet uh, ingestudeerd voor Giel uh, tijdens Serious Request? Ja, oh, een zijn nog zijn we nog geweest. Nou ja, want op een dan gaan daar. Ja, het is me niet zo gelukt om dat te vertellen tegen Giel. Had je daar niet een heleboel geld voor over, uh, André? Eh, uh, nee dat niet, weet ik wel, weet je wel. <laughs> We gaan lekker je mond vertellen. Nee, gelijk heb je, jongen. Hé, hey, um, wat, wat hoor ik nou van, Roy? Ben je ziek? Ja, ik kan een beetje uh, griep hier, ja. En ik moet toch even goed voorbereiden van voor volgende week, want ja, uh, carnaval komt eraan... ...en er staan geloof ik uh, een stuk of 20 optreden. Dus ja, dat is een lekkere snabbelperiode, hè? Ja, nog even door. aanpakken. Okay, Hé, hey, ja. hey, maar André, <laughs> heb je dan ook een eigen carnavalsplaats? Ja, die heb ik ook. Uh, kijk, kijk eens aan. En hoe heet die? Welke slechte titel uh, heb je daarvoor bedacht? Uh, had je mij gebeld? Ja. Nou, ik heb je gebeld. Hé, hey André. Vind je nou Ja, dat, dat is wel toevallig. Hè? Maar, en, en, en kan ik die op YouTube vinden? Ja, op YouTube staat die. Gewoon, uh, André, Pro, had je mij gebeld? Oh, oh, je... Nou, kijk, ik ben, dan gaan we hem voor je draaien, André. Dat vind ik hartstikke lachig. Uh, oh, dat lijkt me gezellig. Nee, is een nieuw singeltje. En uh, sinds ik die uit heb sinds uh, begin januari, ja, dan is het gewoon... Uh, uh, ik ben een uh, promotietour aan het doen en uh, interviews overal en, ja, en, uh, en ik ben er gewoon heel trots op, ja, zeker weten. Kijk eens ja. aan, André, mag je, zelf, mag je hem zelf aankondigen? Is goed, oké. Okay. Nou luisteraars, is antwoord in Omstrijden, <laughs> hier is hij dan, de nieuwe single van natuurlijk de enige echte André Bronk. Had je mij gebeld? Hé, hey, dankjewel hè André, Hoi. Ja, gra graag gedaan, succes! Dankjewel, hey. Lachen en doe met iedereen mee Dat heb ik voor mezelf vast besloten Ik hou wel van een geintje Ik hou wel wat van lol En als je belt is niets voor mij te doen. Had je mij gebeld was ik meegegaan Dan hadden wij nu samen ergens anders kunnen staan Had je mij gebeld was ik meegegaan ik had het zonder twijfelen gedaan, of het nou s'nachts of in de middag is, je krijgt me nummer zo. Wat ik gestoten is nog altijd mis en mij krijg je cadeau. Had je mij gebeld, was ik meegegaan, ik had het zonder twijfelen gedaan. Waarom nou reinig, dat zijn er al zoveel Bij mij moet het toch wel een feestje blijven Zelf met z'n allen, je telefoontje mee En wie je belt, ik heb het geen idee Had je mij gebeld, was ik meegegaan Dan hadden wij je er samen ergens anders kunnen staan Had je mij gebeld, was ik meegegaan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 Had je mij gebeld, was ik meegegaan. Ik had het zonder twijfelen gedaan. Nou, ik heb net mijn eerste biertje op. Ik denk dat ik hier echt nog een paar voor nodig heb, hoor. Maar wel toch wel een de lijn gehad te hebben. André Pronk hier bij ZFM. Had je mij gebeld? We moeten eigenlijk even een lijstje gaan maken van allemaal slechte carnavalstitels. Dus hier in de studio en mensen thuis. Even mailen. kollhard hop, hopmail.com met jouw slechtste carnavaltitel. Vind ik wel mooi mooie. Gaan we die zo meteen even behandelen. Omi komt eraan, cheerleader, eerst Pakito. Praat maar wel de nummer 1 van dit moment. Omi, cheerleader hier bij CFM in de nacht. En daarvoor uh, hoorde je ook nog André Pronk. Ja, dat ik dat ooit zou zeggen. Ook Pakita nog Live in Anfita. CFM, Request. En aan de microfoon Mark, goedenavond. Goedenavond, Stefan. Ja, het, man het manetje van alles, zullen we je zo een beetje noemen? <coughs> ja, zo kun je het zien. Hey, ja. 25 jaar CFM. Um, je bent ongeveer net zo'n jonkie als ik. Hoe lang ben je er al deel van uh, aan het uitmaken? Uh, over twee maanden twee jaar. Toch alweer een flinke tijd ook. En jij woonde ja. tegenover de, de oude studio, geloof ik ook. Ja. Dat uh, je af en toe werd je s'nachts wakker omdat iemand weer een beat zat te pompen. Ja, ja, dat kan Marcus heel goed met uh, zijn beentjes. Hé <laughs> uh, hey, Mark. Wat is uh, jouw ultieme CFM-plaat? Nou, mijn, mijn ultieme CFM-plaat is toch wel uh, Billy Joel, piano man. En hoe komt dat dan? Uh, dat is, ik heb In de zomer heb ik uh, een aantal weken een radioprogramma mogen doen van ja. uh, Albert Jan, de programmeleider. Ja. En uh, nou, dan kwam dit, uh, dit nummer naar voren in mijn onderzoek. Ja, oké, okay, dus je vond het ook gewoon heel leuk om te draaien? Ja, en dat was altijd mijn afsluiter. Oké, okay, dus uh, nu heb je zoiets van we gaan halverwege gaan we die lekker doen? Ja, nee, ik dacht na die carnaval zit <laughs> ja, dan, dan van, dan van we even André Promp moeten we even serieuze muziek draaien. Dus noemen we Billy Joel Piano Man.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 Ik kan me zo voorstellen dat als je dit hoort, dat je dan heel erg veel zin krijgt in een feestje. Nou, laat dat nou kunnen, want we zitten hier tot 8 uur en jij bent van harte welkom. Op de Tolweg 10a in Zandvoort heb je zoiets van, ik wil deze feestvreugde bijwonen. Dan kan dat, we zitten op de Tolweg 10a in Zandvoort en wel te eten mee. Ik vinden het we wel lief, dat we wel leuk vinden. Zo meteen hier, Phil Collins, something happened on the way to heaven. En eerst voor alle mensen die om 12 uur een ouder zijn geworden. Katy Perry is hier voor je birthday. I heard you feeling? Nothing's going bright Why don't you let me stop by The clock is ticking Perry Perryt zegt, is het waar. Happy birthday hier bij ZFM. 25 jaartjes, daar staat de teller op dit moment op. Wel grappig, als waar je werkt als dat ouder is dan jij zelf. Dat vind ik wel ironisch. Mag al, uh, al zeven jaar bier drinken. En dat doen we hier ook. En zometeen zijn we bij je terug. Phil Collins, something happened on the way to heaven, komt er dan. En onze inzending voor het Festival Treintje Oosterhuis, tof. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.